Drie uur, dikte Haak met het NOS-journaal. Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi... die door het internationaal strafhof wordt gezocht, is toch niet opgepakt. Hij verscheen afgelopen avond bij het Rixos Hotel in Tripoli... waar buitenlandse journalisten verblijven. Britse en Franse verslaggevers hebben al met hem gesproken. Saif al-Islam zei tegen hen dat zijn vader en de rest van de familie... nog in Tripoli zijn en dat ze de opstandelingen in de val hebben gelokt. Gisteren zeiden de opstandelingen dat ze hem gevangen hadden genomen...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 Het weer dan nog bewolkt en hier en daar regen. Overdag wordt het met 25 graden druk het warm. En vallen er vooral smiddags en avonds flink buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Uh, Goedenacht en van harte welkom in het uh, tweede uur. We praten vannacht uh, over vakanties. Want ja, de bouwvak is afgelopen. Scholen in Midden- en Zuid-Nederland zijn uh, begonnen. Dus het is een mooi moment om uh, verhalen te delen en reizen te delen uh, ja, die heel veel indruk hebben gemaakt. Ik heb vorige uur al verteld over een reis, uh, nou ja, of in ieder geval een, een eiland wat ik zelf gezien heb, Sicilië, wat veel indruk op mij heeft gemaakt. En dan vooral zeg maar, het, uh, het zien van de vulkaan de Etna en ook het lopen in de buurt van deze vulkaan. En ik heb zojuist voor het nieuws uh, gepraat met uh, Mark Jeroen. En ik heb hem nog even aan de telefoon. Goedenacht, Mark Jeroen. Ja, goede avond. Fijn dat je nog even wilde blijven hangen. Je vertelde net voor het nieuws dat je het programma Ik vertrek had gezien. Je had mensen gezien die zijn naar Zuid-Afrika afgereisd naar een plaats vlakbij Durban. Ja, Iets Londen. Iets Londen en die hebben daar wat huisjes gingen die bouwen. Ja, ze hebben daar 120 hectare aangekocht. Met allemaal een groot meer. En dat gebruik ze er als douchewater, wordt gefilterd. Ja, een, een, een eigen bar gebouwd. En, uh, ja, ze proberen ook ecologische producten uh, ja, te verbouwen... En, en dan weer te gebruiken voor hun eigen bedrijf. Uh, ja. ja. En jij bent, er dus, jij bent er dus geweest in 2008? Ja. En, maar je zei dus al, wat ik net een beetje hoorde, van, dat ze dus nog steeds bezig zijn met bouwen. Ja, ja, ja. Nou, het, ja, uh, het uh, tempo ligt daar wat lager als hier, ja. <laughs> uh, maar uh, ja, soms is dat wel een beetje lastig, uh, uh, ja, omdat je het tempo van hier gewend bent, maar uh -huh. uh, ja, op zich uh, loopt het wel. Ja. Want zich... wat, wat heb je daar gedaan, heb je echt ook uh, gewoon met een, uh, een zaag in je hand gestaan en heb ja, je mee gemetseld? Ja, ja, ja. Uh... ja, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een uh, speeltuin gebouwd onder andere. Dus, uh, hebben ze een ja, er is één grote boom. En daar hebben ze een, uh, een heel speel, uh, speeltoestel omheen gebouwd. Een, uh, een boot in die boom ge uh, ja, gebouwd. En, uh, ja, een huis. En uh, ja, een hele ja, toren van 30 meter hoog. Uh, ja. dus ik heb echt uh, met zaag en hamer en uh, yeah. En, ja. en hoe ver, hoe staat het nu? Heb je nog contact met de mensen die daar naartoe gegaan ja, zijn? Ja, ja. Ik, ben, ik ben vorig jaar nog terug geweest. Ja. En uh, ja, ze hebben nou... Uh, um, ja, ze, ze bouwen zeg maar, uh, nog campings. Uh -huh. uh, en dus, en uh, er staan nou drie grote huizen. Dus uh, ja, daar kan je gewoon met een hele familie al uh, gewoon in, uh, in zitten. Ja, dat moet dan uiteindelijk verhuurd gaan worden. Ja, ja, ja. Ja, en, en meestal als ik het programma Ik Vertrek kijk, dat, dat zorgt voor mij ook altijd een beetje voor leed gemaakt. Dat ik denk echt van, jongens, jongens, jongens, waar zijn jullie aan begonnen? Uh, ja, uh, ik, ik, uh, toen ik, uh, in, ja, nou, dat is ook wel leuk om te vertellen. Toen ik uh, kwam in uh, januari, toen uh, kwam uh, de Trost, die, uh, die kwam nog terug voor een update. Mm -hmm. nou, dan heb je dus die uh, camera, heb je dan uh, twee weken lang... Uh, in je nek heigen ja. en uh, kijk en die programma maken die moet natuurlijk ook uh, een beetje kijkers trekken mm -hmm. dus het moet... dus dat wordt een beetje geknipt geplakt en uh, ja het ziet er altijd vind ik persoonlijk uh, ja wat anders uit dan in de dat het is ja, ja. oké okay. en, en, en uh, wanneer is de verwachting dat het af moet zijn daar in Zuid-Afrika uh, nou, ik hoop toch wel uh, binnen uh, ja, nou ja ze, ze willen zeg maar, uh, ze hebben twee uh, bergen mm -hmm. op die 120 hectare. En uh, op, op alle tweede bergen willen ze rond zeven uh, huizen hebben staan. Ja, dat is wel een aardige aardige investering ja. ook als ik het zo hoor. Klopt. En uh, ja, dat moet je ook terug gaan verdienen. Dus ja. Ik verwacht dat, dat ze een paar huizen gaan bouwen en dan, hè, uh, als de mensen komen, uh, een beetje opbouwen. Ja. Als ik dat ja. zo hoor, je bent dus al een paar keer in Zuid-Afrika geweest om naar dat project ja. te gaan kijken. Is, ja. Het, ja. Uh, is het een optie dat jij ooit, ook ooit daar vertrekt en daar naartoe vertrekt en daar gaat werken? Nou, ik, ik heb er wel over nagedacht. Uh, maar uh, Wat weerhoudt je? je? Met, nou... Um, om, om daar echt geld te verdienen, dat, dat is sowieso lastig als, als buitenlanders zijn mm -hmm. uh, ja, Ze hebben liever dat, dat de mensen van Zuid-Afrika eerst aan het werk gaan en dan komen de uh, buitenlanders. Okay. Zou ik maar ja. zeggen ja. Aan, aan het werk. Mm -hmm. En ook uh, het salarisniveau ligt daar veel lager. Uh, dan, Euro uh, dan uh, Europa. Ja, dus dat is geen, niet echt een optie op dit moment. Maar... Nee, nee, dat zou je meer kunnen doen als jij met uh, pensioen gaat, bijvoorbeeld. Ja, ja. maar desondanks uh, is, is het een prachtige plek daar in East Londen, in ja, Zuid-Afrika. Ja, zeker. zeker. Ja. Ik ben ook met een auto naar uh, Kaapstad gereden, helemaal uh, duizend kilometer verderop. Uh, uh, ja, schitterend. Ja. En, en, en uh, ja, ik heb onlangs uh, een collega van mij, die is naar uh, Zuid-Afrika geweest, ook in Kaapstad onder andere. Uh, ja. Maar die heeft daar wat slechte ervaringen aan over gehouden doordat hij de eerste dag er eerst was en dat hij toen gelijk beroofd is van al zijn spulletjes. Uh, ah, okay. Is dat in East London ook een beetje het geval? Of nou, je, ja, je, de apartheid is afgeschaft. Maar... Je kan s'avonds op straat daar gewoon rondlopen of moet je echt binnen blijven? Uh, nou, ik, ik heb al een voordeel, ik heb een, een kleurtje. Eh? Mm -hmm. uh, maar als... als uh, uh, uh, zou ik maar zeggen... blanke... Mm -hmm. is het niet helemaal verstandig. Laat nee. ik het zo zeggen. Nee. In bepaalde delen. Okay. Ja. Dus omdat, omdat uh, om die huisjes die gebouwd worden... staan ook waarschijnlijk flinke hekken? Nee. Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar <laughs> dat is ook een grappig. Er waren ook uh, laatst... Uh, een paar mensen uit uh, Johannesburg... Uh, gekomen... Mm -hmm. En in Johannesburg hebben ze wel overal tralies hè, voor, de, voor het huis en voor, uh, in de kamer. En, uh, nou, die kwamen daarop uh, aan het logeren. Nou, die durfden niet in het huis te logeren, maar dat kan, dat kan makkelijk daar. Ja, ja, ja. Het gedeelte. Ja. ja. Nou, mooie plek dus Londen, Zuid-Afrika. Uh, Mark Jeroen, ik wil je bedanken voor je verhaal. Nee, graag gedaan. En als je nog een keer naartoe terugga, uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Dat ga ik zeker doen. Een prettige nacht nog. Uh, ja, een prettige nacht nog. Dankjewel. En u kunt okay. uw verhaal delen via 0800 1121. Een reis die veel indruk op u heeft gemaakt. Dat kan een reis zijn die u met de auto heeft gemaakt, de trein. Fietsend, lopend, liftend. Bent u een backpacker, kampeerder? Hop toe heen en weer tussen hotels of hostels. Het verhaal van die ene mooie vakantieplek via 0800 1121.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 time. I my Het is toch wel een beetje het, het liedje voor een echte wereldreiziger of voor een, een backpacker. Wherever I lay my head, that's my home. Het zou zomaar een themalied kunnen zijn. 1983, Paul Jong in de Nacht op een'. We praten over reizen en vakanties die indruk hebben gemaakt. Een mailtje via nacht.eo.nl van Kees. Wij hebben in 1999 een meisje uit China geadopteerd en opgehaald op een door een adoptiestichting georganiseerde reis. Vier jaar later zijn we met onze dochter op een zogenaamde rootsreis... naar haar geboortestad gegaan. En dit was natuurlijk nog specialer dan de eerste reis. Vooral toen we op een gegeven moment voor het postkantoortje stonden... waar onze dochter al vijf, als vijf dagen oude baby te vondeling was gelegd. bijzondere reis die uh, indruk heeft gemaakt. Een rootsreis dus in China door uh, Kees Mansvelder. Bedankt uh, voor je mail. Ik ga naar Wim. Goedenacht. Ja, hallo. Ja, eh... Uh, uh, el is wel leuk eigenlijk, want de aanleiding om uh, het juist hierover te hebben... dat heeft te maken met dat de dochter van vrienden van ons uit het noorden van Noorwegen... die was afgelopen weekend hier in Nederland totdat ze uh, gaat studeren voor een halfjaartje in Leiden. Dus ja. de herinnering kwam eigenlijk weer omhoog. En het heeft ook indruk gemaakt omdat uh, het overlijden van mijn moeder was het eerste moment daarna... dat ik naar Noorwegen ging en naar die vrienden ook. Dus er zijn okay. een aantal dingen die dat... Maar wat mij... Uh, het het meest opgevallen is in Noorwegen juist die fjorden. De mooie overgang van de zee, hè, waar de mensen ook hun voedsel vandaan halen. Een klein stukje landbouw vaak in die fjorden. En als je twee, 300 meter zeg maar, verder rijdt omhoog, dan zit je op een hoogvlakte. Ja, waar rendieren zijn, waar eigenlijk weinig eten is, maar toch eh, ontzettend veel natuur is. En die overgang eh, van de zee zeg maar, naar boven toe, die is erg groot... Mm -hmm. En ook hoe de mensen daar leven met, uh, wat ik ja, toch wel bijzonder vind, uh, alleen, uh, nou, van het hout maken ze hun huizen. Dat is tegelijkertijd brandstof. En ze hebben eigenlijk alles binnen een uh, gebied, laten we zeggen, van nou, ongeveer 1 of twee kilometer. Ja, ja ze leven dus dat echt... Dat kennen wij hier eigenlijk niet zo in de nee, Nederland. Nee, ze leven echt met de natuur en met weinig hulpmiddelen. Ja, en dat vind ik toch wel ongelooflijk bijzonder. Ja, ja, ja. Dat en dat heeft ontzettend veel indruk op dat moment voor mij gemaakt. Uh, nou, normaal ze leven gewoon in dat uh, van die natuur, het verse voedsel wat ze daar hebben. Uh, Oosten zijn er ook supermarkten, waar ze ook bij kijken de sinaasappetjes uit Spanje hebben. Ja, ja. Om bijvoorbeeld te noemen. En ook zomaar producten uit de hele wereld. Maar in feite kunnen ze leven zeggen, van alles wat in een directe omgeving is. Ja... En was het ook ja, juist op dat moment een, een, een toch een watje moeilijke periode dat het ook juist voor afleiding zorgde en, en, en toch een stukje uh, misschien het, het hoofd leegmaken toen je daar was in dat mooie gebied? Ja, het was uh, erg in. Mijn moeder uh, had kanker. En de laatste drie, vier maanden, uh, Nou, toen heb ik er heel naar gezorgd. Ik heb van spreken naast haar geslapen, ook in de laatste sterfnacht. Mm -hmm. En uh, toen ik in die andere wereld kwam, waar je, ja, wat ik niet zo gewend was, zeg maar. Maar ik kwam eigenlijk nooit in het buitenland. En dat heeft uh, ja, toen heel veel indruk gemaakt, maar ook hoe ja, de mensen daar leven, ook in harmonie met die natuur. En dat herkende ik wel in dat laatste gezicht met mijn moeder. Dat uh, uiteindelijk, uh, ja, zeg maar, is ze. Dus eigenlijk steeds wel met pijn, maar toch wel in een soort vrede gestorven. Ja. En dat kwam ik ook wel weer terug daar. Door in het noorden van Noorwegen. Ja. ja. Ja, en, en, en hoe heb je die reis daar verder doorgebracht? Heb je dat dan gedaan dat je naar hotelletjes ging? Of? Nee, nou het was zo, met de rugzak, je had het net over uh, backpackers. Ja. Uh, ja, met de rugzak, uh, ja daar hadden we alles in. Een tentje, toestanden enzovoort. Ik ben samen met mijn zus gegaan toen. Uh, en toen zijn we met de trein gegaan. Ja, we hebben af en toe gelift op plekken waar de trein niet rijdt. Uh, Want het is daar, ja, dat was toen de tijd althans heel goed mogelijk. Het was in 1980 ook dat het de eerste keer daar naartoe ging. Mm -hmm. En daarna ben ik toch een beetje verslaafd daar geraakt, uh, Ook met backpacking die jaren daarna. Uh, en de laatste, uh, tocht die ik gemaakt was met de kinderen met een camper. Dat is totaal luxe en totaal anders. Maar uh, het oorspronkelijke, zeg maar... Van heel dicht bij die natuur zijn, dat is wel, al die tijd gebleven, zeg maar. Dat is ja. eigenlijk nooit echt veranderd. Ja, drinkwater haal je gewoon uit de rivier. Ja, ja. Moet je voorstellen, dat is gewoon ondenkbaar hier. Ja, ja. Je kan je daar ja. gewoon ook gewoon wassen in het water, dat is allemaal geen probleem. Wel het heerlijk, ook al is het water niet altijd even warm. Maar uh, ja, je hebt gewoon alles bij de hand bij wijze van spreken. En nou hadden wij natuurlijk wel de luxe dat je eten kon kopen, maar als dat niet nodig was geweest, dan had ik bij wijze van spreken ook gekund. Mensen zijn ontzettend vriendelijk daar en uh, ontzettend behulpzaam. En ja, je kan eigenlijk, al, zeker in het noorden van Noorwegen, dat is wel, wel bepalend ik ja, kan zo slapen bij mensen, je krijgt te eten of weet ik wat. Dat was toen de tijd, in nee, 1980 was dat, ja. dat was toen echt aanwezig. Dus daar ja. was de, de, de titel van de vorige plaat, Erf I'll alleen maar Head, That's My Home, voor eventjes wel van toepassing. Ja, daar krijg je wel zo'n zo mooi liedje over. Zo. ja ja, ja. ja. En wat, wat, wat ik vaak hoor over, over, over Noorwegen dan, dat er altijd gezegd wordt het eerste van ja het is heel mooi, maar het is altijd duur. Het kost veel. Is dat ook zo? Uh, ja, maar als je, zeker als je gaat backpacken, dan kan je het ook goedkoop maken. En uh, het uh, vreemde is het als je, als je denkt aan eten, uh, de lucht is daar zo gezond en het water is zo gezond, je hebt gewoon ook niet heel veel nodig. We leefden uh, toen we de eerste keer gingen uh, ja, van havermout, dat past ook een beetje in de omgeving. Uh, ik eet zelf uh, geen vlees, maar op dat moment uh, nou, hebben we dat wel gedaan. We hebben wel een stukje rendier gegeten, waar bij wijze van spreken. Uh, en dat uh, uiteraard vis, maar dat past ook allemaal zeg maar, echt in die omgeving. Dus het is ook bijna gewoon niet anders. En dan hoeft het niet duur te zijn. We hebben ook al vissen gevangen, zelf. Uh, okay. En op die manier konden we de kosten een beetje gaan. En je kan natuurlijk overal kamperen daar. Ja, ja. Uh, zonder dat het wat kost. Ja precies, want je bent dus ben een keer dus als backpacker geweest en ook een keer met de camper. Je dus... Ja, dat, dat, ik moet zeggen dat was gigantisch luxe, maar de kinderen waren zo jong. Ja, dat we het op dat moment eigenlijk niet anders wilden doen... maar we wilden wel dat stukje schoonheid aan de kinderen geven... en nog steeds hebben ze het daarover... dat het ongelooflijk imponerend is geweest. Ja, ja ze zijn daarna uh, ook nog wel op andere vakanties geweest... ook niet met mij, maar met mijn ex-vrouw uh, inmiddels. Maar uh, uh, dat heeft gigantisch voor indruk gemaakt... Ja. ja, en, en wat, vooral die, nogmaals, die oorspronkelijkheid dat we dicht bij de natuur zijn. Ja, ja. En wat, was, wat was voor jou de, de fijnste manier om Noorwegen te bezoeken? Was dat als, als backpacker of gewoon echt? Ja, als uh... backpacker. Ja? Dat je echt op de grond slaapt, de harde rotsen voelt, maar ook het zachte bos, bij wijze van spreken. En ook de muggen, hè? de bekende muggen wel. Ja. Dat hoorden er gewoon allemaal bij. Uh, en het ja, gewoon ontzettend aan uh, dat uh, uh, water uh, uh, wat je zo kan drinken maar waar, waar je ook in kan wassen je moet dan rekening houden dat je natuurlijk niet ja, jezelf verontreinigt, of het ze drinkwater niet verontreinigt met je eigen uh, waswater noem ik het dan maar, maar ook, ook dat soort dingen dat je gewoon dat zo goed voelt van hoe nou dat samenhangt met elkaar ja, ja. En, en dat je volgens mij als je daar bent dat je ook heel bewust bent van oké okay, ik moet uh, uh, schoon zijn, ik moet alles schoon houden ik moet mijn afval opruimen en dat je ja. ook, volgens mij ook heel erg zuinig bent op, op de natuur op dat moment ja, ja, nou ja, kijk, hout, uh, ja, dat kon je dan halen en dat nou, verdreef ook een beetje de mug, hè, de rook verdrijft Maar uh, ontzettend weinig plastic gebruiken, heel veel uh, papieren zakken. Hm. En dat kon je natuurlijk gewoon in het vuurtje gooien en dan kon je dat zeg maar verbranden. En de blikjes inderdaad, uh, ja, dat was dan toch begraven, noem ik het dan maar. <lacht> in de hoop dat ze zouden roesten enzovoort. Maar ja. gewoon dat je het niet zag, ja. Ja, ja echt die zorgvuldigheid die we hier, absoluut niet, het is hier ook een schoon land en de mensen daar ook... Ja, er is wel wat chemische industrie, zeg maar, maar ze proberen echt, echt nog steeds, dat hoorde ik ook van het weekend weer, het land schoon te houden. Ja, ja. iedereen is zuinig ja. op het land. Ja. Echt, ja, ja, zuinig. Ook die zorgvuldigheid die erin zit, ja. Ja. dat is nog steeds aanwezig. Ja, uh... En dat uit zich ook in de vriendelijkheid, niet alleen naar de natuur, maar ook naar de mensen zelf en de mensen om zich heen. Je helpt elkaar, je bent behulpzaam. Uh, ja, je deur staat altijd open. Uh, ja, dat ken ik hier toch absoluut niet in Nederland. Nee. Ik heb ook wel eens overwogen om daar permanent te gaan wonen en te gaan leven. Ja. En wat, wat, wat heeft je weerhouden? Ja, een uh, <laughs> uh, stukje opleiding, werk, uh, ook de liefde. Ja. Uh, ook al is het niet mijn ex vrouw, maar. Uh, en de kinderen. Uh, uiteindelijk zeg maar ook de kinderen ja. die hier toch uiteindelijk op zijn gegroeid. Familie is ook heel erg belangrijk geweest. Ja. Dat heeft me eigenlijk altijd weerhouden, maar het is altijd wel een droom geweest, maar het is nu al voorbij hoor, ik bedoel dat wel. En ik kan nog steeds genieten als uh, dat meisje er dan is, uh, naar haar verhalen en de foto's en de dias die er allemaal nog zijn. Uh, ik kan op afstand zeg maar nu ook genieten van uh, het stukje Noorwegen. Ja, omdat je weet hoe het daar is, omdat je er een paar keer uh, zelf bent geweest, ja. Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen... ik heb dat goed gevolgd in de vakantie... met die Anders Breiviek, dat ja. hele verhaal. Mm -hmm. dat, moet dat is shocking voor die mensen geweest. Ja. Mijn inleveren in die mensen. Dat is, het past totaal niet in het land... dat, dat, dat zoiets kan gebeuren ook. Nee, nee. Dus ik snap ook heel de ontreddering... die plaats heeft gevonden. En de verwarring. Ja, ja. ja heftig. Ja. ja. Ik uh, vond het een... Uh, bijzonder verhaal over Noorwegen. De fjorden. En ik denk dat heel veel mensen daar wel mee eens zijn dat het daar prachtig is. Maar ja, toch is het nog niet zo'n zo plekje waar veel mensen massaal naartoe gaan, hè? Uh, nee. Uh, nou ja, het is ook hard, zeg maar. De zachtheid, zeg maar, die de enerzijds is ook bij de mensen. Maar er is ook een stuk hardheid, hè? Het graniet is ook echt heel hard daar. Ja. niet te vergelijken, bij spreken met de Alpen of met Frankrijk of zo. Of Zwitserland. Het is gewoon ook een harde omgeving. Maar tegelijkertijd zit er dus ook die zachtheid. Hm, ja. En dat zit niet alleen in de mensen, want dat zit voor een deel ook in de natuur. En het is de eenzaamheid, ja, daar moet je ook van kunnen houden. Dan moet je, nou, ja, en, ja. ja, niet iedereen vindt dat prettig. Sommige mensen die houden van feesten en toestanden. En uh, gezellige dorpjes en weet ik wat niet allemaal. Maar ja, dat zie je daar niet altijd. Ja, nee. Nee. Dankjewel voor je verhaal, Wim. Oké, okay, nou jullie goedenavond. Dankjewel. dankjewel. En, en, uh... en fijn dat jullie die, deze uitzending hebben. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay, Goedenacht doei. nog. Dag. Welke reis heeft op u veel indruk gemaakt en waar moet je nou echt absoluut geweest zijn? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 All right. Van de bescheiden zomeretje, de Counting Rose samen met de grote... ja, daar in ieder geval voor bluft dan maar de Counting Rose grote helden. Holiday in Spain hoorde je en ze mochten inderdaad dus een keer in de studio. En dit nummer namen ze toen de tijd op. Holiday in Spain dus. In de Nacht op 1, waar we praten over vakantieherinneringen. Verhalen die indruk hebben gemaakt. En op de telefoon heb ik Herman. Goedenacht. Goedenacht. En herinneringen van vakanties, die kunnen ver weg zijn, maar ook heel dichtbij, hè? Ja, precies. Kijk, ik ben nu 52... Maar ik denk dat het een jaar of veertig geleden is, ieder geval van een jaar of twaalf. Toen had een... Onlantisch vaderse Werk, die had er geregeld, dat we bij een klooster mochten kamperen, in Gennep. Bij een klooster? Ja, achter dat... een klooster. Die had een hele grote tuin. Het was een, het was een rusthuis voor paters, zeg maar. Ja. En daar mochten we dus kamperen. Maar hoe kwam je daar nou bij terecht, om daar te gaan bekeer, kam kamperen? Dat kwam via, via een vaderse Werk, die was een werker. En die, die had het geregeld dat wij daar mochten staan met een paar vrienden. En we waren dan een jaar of twaalf, nou ja, je weet het wel, dat is hartstikke leuk natuurlijk, als je dan kan kamperen. Ja. En eigenlijk in een beschutte omgeving, maar wel heel zelfstandig. En, en daar was dan plek voor, voor meerdere mensen, of stonden jullie dan alleen op een nee, grasveld? We gingen alleen met, onze eigen, met, met, met, met twee tentjes met, met, met een vriend of zes. Uh, en gingen jullie ook in het klooster uh, eten klaarmaken? Nee, nee, gewoon in de tuin. We mochten wel in het klooster naar de wc, maar voor de rest deden we alles zelf. <laughs> Ja. En dan ja. ging ik, de, de ene ging koken en de andere ging dat doen. Ja, dan ging het natuurlijk wel eens wat mis, hè. Wat, wat ging er dan mis? Nou, bijvoorbeeld, uh, dus op een gegeven moment zouden we. Uh, je mag je wonderstampot vroeger, ik weet niet of je dat kent nog. Wat, wat zeg je, dat, de Dat mag je wonderstampot. Wonderstampot? Dat, dat was dan een blik en als je er water bij gooide, dan uh, werd dat dus een uh, stampot. Ja. Dus ik had het keurig volgens het blik gedaan wat erop stond, uh, een kwart liter. Of een kwart blik van het uh, of een water per, uh, per blik van het spul. Alleen uh, ik had het niet goed gelezen, want het is nog geen blik, maar een kwart liter. Of uh, geen kwart liter, maar een kwart blik. Dus dat is iets meer. Mm -hmm. Dus het werd gewoon niet, Er uh, is geen standpunt, Dat blijft gewoon soep. Ja. En dat soort dingen weet je. Maar het is gewoon hartstikke gezellig en hartstikke leuk. En met wie heb je daar toen de tijd dan uh, de, gekampeerd? Je, je was zelf 12 jaar met, met, je, met je ouders dan? Met twee broertjes. Ja. En twee vrienden. En hadden jullie dan één grote tent? Nee, we hadden twee tentjes. Twee tentjes. En uh, er waren nog die oude tenten, weet je wel, die we uh, gaan op moest zetten en dat soort dingen. Ja. Maar het ging geweldig. Wel een bijzondere plek om daar te kamperen, denk ik. Ja, het was heel bijzonder, want uh, uh, alles was op, uh, was te lopen en alles was te doen. Dus we gingen uh, in de maas zwemmen en dat soort dingen. Ja. En, en uh, ja, toen kon het allemaal nog. Tegenwoordig is het allemaal wat minder. Maar, maar betekent die tuin dat... is ook weg. Oh, de tuin is ook weg. de tuin is ook weg. Ja, die is, uh, we daar, uh, ja, zeg maar, uh, nu appartementen die het heeft. Want die vind ik ben natuurlijk wel afschuw, je komt er nog wel eens. Maar het is heel anders geworden. Ja, betekent dat dan ook als je dan bij een klooster uh, uh, logeert... dat je dan een, ja, extra stil bent, dat je wat, wat rustiger bent? Nee, want die tuin was zo groot. Dat, dat, dat, was, uh, dat, dat, dat, dat wil je niet weten hoe groot die tuin was. Ja. En Je kon daar s'avonds gewoon lekker voor je tentje zitten en dat was allemaal geen probleem. Ja, hoor, hoeft... bij het water en dat soort dingen dat is gewoon gezellig. Dat kan niet om 9 uur nog iemand langs om te controleren of je die al. Uh, nee, nee hoor, helemaal niet. We waren bij de En op een gegeven moment hebben we een vuik uh, naast meegenomen. En die hebben we voor de tent gangen. En toen kwam er zo'n bij de die was een beetje, ja. Die had een um, shampoo-glaas van min 20 geloof ik. <laughs> en die begon, hé, hey, dat lijkt wel een vuik. <laughs> ja. Dat is een vuik. Maar die kan wel een praatje maken overdag. Maar s'avonds zag je niemand meer. Ja, ja. En je ging dus in het klooster, ging je dus af en toe naar de wc. En heb je, heb je verder daar nog rondgelopen in het klooster? Of was dat nee, alleen nee, dat... Nee, nee, Het, het was, allemaal, uh, het was wel allemaal open, maar... Uh, nee. Het was, gewoon, ja, het was eigenlijk een rusthuis voor paarders. Ja, ja. En dat was waarschijnlijk dan ook een hele goedkope vakantie. Heel goedkoop. Want je hoefde waarschijnlijk niks uh, af te rekenen, of... Uh... Nee, je hoefde niks te betalen. Het enige wat we toen moest, was soms eten en dat soort dingen. Nou ja, het was wel een leuke vakantie met die, met die jongens. Ja. T, t, t, t, ja. de, oudste, de oudste was 14. En die jongste was 11. Ja. En uh, wat, wat, wat voor vakanties uh, breng je tegenwoordig door? Dan ga je nog steeds met de tent op pad? Nee, ik ga tegenwoordig... Ga ik, uh, nou ja, ik, ik zie wel waar ik terechtkom. Ik pak de auto. En ik zie wel waar ik terechtkom. En dan ga ik meestal richting uh, de landen. Ja. Uh, Ik ben zelfs een keertje mee geweest met, een, uh, met de bouworde. Um, uh, om te helpen bouwen, een ziekenhuis te helpen bouwen in Rusland. Mm, oké. Okay. En het was ook een hele leuke vakantie. Mm -hmm. Ik ben in Moskou in Sint-Petersburg geweest. Geweldig gewoon. Ja. En ja, ik, tegenwoordig ga ik. Uh, ja, dan pak ik de auto met mijn collega's samen en we zien wel wat er komen. Ik heb vorig jaar vier vakantieveilingen. Zijn we in Zuid-Frankrijk? ik een uh, kasteeltje in Zuid-Frankrijk. En ook toevallig waren mensen met bij ik vertrek. Die hebben daar zo'n camping gebouwd. Mm -hmm. Zo'n uh, kasteel. en, en is gebouwd tot slaapverleving in de Pyreneeën. En daar ben je geweest doordat je. Ja, ik had voor 25 euro, ja. dat is echt helemaal niks, had ik vijf nachten inclusief uh, eten. Zo. Op vakantievaringen. En dat kwam ook omdat je dus uh, had gezien. via televisie ook. Nee, die heb ik niet gezien via televisie. Ik kwam, ik kwam tegen op vakantievaringen. Ja, okay. En ik heb toevallig geboden 25 euro. Ja. ja. Nou, dat heb ik 25 euro betaald met z'n tweeën. En ik ben er vijf dagen geweest. Nou, dat is. Dat was een... geweldig. En dat zijn topen. we daarna doorgebracht naar Barcelona. Ja. Maar. Uh, maar waar ik echt van houd, dat zijn dus de Oostbloklanden. Uh, eigenlijk geweest Oostbloklanden. Zoals Tsjechië en, en met name Praag. En is dat dan omdat het nog een beetje uh, onontdekt is, dat het daar nog niet heel toeristisch allemaal is? Dat je nou, daar graag naartoe gaat. 1, dat is één, dat is één. Maar wat ik vind is over de structuur, is dat veel beter. En daar bedoel ik mee dat de mensen daar nog, uh, als je hier in Nederland komt en je uh, maakt een overtreden met de auto, dan heb je gelijk een bon te pakken. En daar is het dan een beetje gemalen aan toe en dat soort dingen. En dan kan je af en toe even wat onderhandelen, en, soms misschien over de, nou, de prijs. Nou, ook dat, maar het systeem is daar veel beter. Ik bedoel, als je daar komt met de metro in de tram, trambus, metro, trein. Noem maar, het rijdt op tijd. Het is daar veel goedkoper. En. Het loopt daar veel beter. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, toen Oost-Berlijn was, ben ik er ook geweest. Het trok me wel aan. Kijk, in. Ik voelde me daar vrijer mm -hmm. dan hier. Want hier denken we dat we vrij zijn. Maar dat zijn we dus niet. En waar zit dat dan min dan? Nou, hier wordt alles gecontroleerd. Ja. Overal staat een camera op je gericht. Ja. En dat was toen de tijd daar nog niet zo? Nou, ook wel. Maar daar merk je het niet. Ja. daar weet je het. Laat mm -hmm. ik zo zeggen. Hier weet je het niet, hier zeg je van hij, we zijn van hier ook. Ja. Maar ondertussen weten ze alles van je. Ja. En dat trekt jou wel aan dat je gewoon ergens bent op een plek... waar je gewoon eigenlijk bijna anoniem kan... Uh... Nou, niet anoniem, want ze weten precies waar je bent. Ze weten precies waar je logeert. Alleen, je weet het. Maar wie weet je dat dan waar je logeert? De, heb je het gevoel dat je ja, continu... Nee, nee, nee. Je, je, moet, je, moet, je, moet, je moet precies opgeven welk hotel je zit, hoor. Je komt zo in Rusland, moet je precies opgeven welk hotel je zit. In ja. ja, waar moet je... Peterburg waar geef je dat op dan? Dat moet je al opgeven als je het dan binnenkomt. Ook met de auto dat je dat ook bij de grens uh, aangeeft van ja, ja, uh, ik ja, ga ja, naar ik, dit hotel. Ja ja. Ik kan niet mijn hotel binnenstappen. Ik wist niet dat het zo streng was daar. Ja, je kan niet mijn hotel binnenstappen. Nou, maar toch trekt dat jou wel die kant. Ja, maar ik bedoel, het is meer dat het daar uh, je weet, je weet het. Kijk en hier denk je dat je vrij bent. Maar ze weten meer van je dan in Rusland. Ja. En wat is nou echt het Oostblokland wat favoriet bij jou is? Waar je zegt, van, nou dat is echt een nou, aanraad... Dat is, dat is Praag. Dat is Praag. Tsjechië, Praag. Ja. Dat is een geweldige, geweldige stad. Mijn zoon heeft er twee jaar gewoond. Mm -hmm. En ik vind het een geweldige stad. Wat is er zo geweldig aan volgens jou? Nou, de, de, de cultuur en de... Ja, het is daar allemaal... Uh... Als ik op de bus sta en de bus gaat om twee minuten over half op de halte... En dan gaat hij op twee minuten over half. En niet vijf over half. Niet vijf over half, nee. Twee minuten over half. Ja, en ja. En als je daar eens dus een uh, jaar of meer op het openbaar op op op op vervoer vindt, is het maar 200 euro. Maar dat, dat, dat zijn allemaal een beetje praktische dingen. Uh, is het ook gewoon qua mooi, qua bouwstijl en qua en, en, omgeving? Absoluut. Ja? Absoluut. Uh, op het weg, uh, weg als plein met die klok, dat is gewoon geweldig. Oké. Okay dat is uh, absoluut uh, weer opwassen. Ik zet hem erbij op het lijstje. Praag en natuurlijk uh, jouw kampeervakantie bij het ja, klooster Genep. in Gennep. Ja. Die staat toch al bovenaan op nummer 1. Oké. Okay. Ik wens je nacht. werk ze nog en bedankt voor ja. het belletje. Ik ben bijna klaar dus. Oké. Okay. Oké. Okay, nou. Dag Herman. En ik ga naar uh, Rob toe. Goedenacht. Ja. Goedemorgen. En ja, een vakantie ver weg kan indruk maken, maar ook een vakantie dichtbij kan geweldig zijn. Ja. En dat geldt voor jou ook, hè? Ja. ja ik ben heel ver weg geweest of heel ver weg. Uh, in heb ik een hele mooie vakantie gehad. Mm -hmm. En uh, uh, Oostenrijk heel vaak, uh, skiën. Uh, Frankrijk uh, en uh, Spanje, Alicante ben ik geweest lang. En, uh, maar tegenwoordig uh, krijgen ze het land niet meer uit. Nee, en, en, en van waar? Wat is de reden? Nou, uh, ja, ik woon dus in een uh, in bos. Yeah bij de bos. En de, ja, de bos is een, is een prachtige stad onder de, onder de Sint-Jan-kathedraal. Mm -hmm. uh, nou, gisteren ben ik met mijn vriendin ik bijvoorbeeld onder de stad doorgevaren. Dan kun je kunt dus in een je onder de stad doorvaren, zelfs onder de kerk door. En, uh, en we kamperen aan de Maas. Je kampeert aan de dan Heb je ja. een, een plekje gevonden en dan ga je met een camper? Of, uh... Ja, met een camper. Ik heb een camper uh, heb ik gekocht van Nederlandse mensen in, in Frankrijk. En een, uh, een oldtimer, een Mercedes van, van 35 jaar oud. Oh, en die kwam je daar ook in Frankrijk tegen op dat moment? Uh, nee, er was een, uh, een, uh, een kennis van mij uit Rosmalen. Die is in Frankrijk gaan werken. En ik had hem al verteld dat ik op zoek was naar een leuk, uh, leuk campertje. Ja. En uh, nou, toen kwam hij terug. Na een paar maanden om zijn moeder te bezoeken van 86, 87. Die, die, die kwam mij tegen. Die zegt, ik heb jouw campertje gezien. Ik zeg, heb hebt mijn campertje gezien? Ja, zegt hij. Nou, toen vertelde hij dat er een stel uh, woonde van rond de jaar of 70. Nederlanders die uh, ook heel veel, uh, heel veel gereisd waren. Ging ook veel naar, camp, naar, naar Noorwegen trouwens met die, met die camper. Nou ja, en die waren er klaar mee. Die waren, het uh, is dus moeilijk instappen, een beetje voor, voor, voor oudere mensen. Die camper een beetje hoog instappen, dus die vrouw zei van... Uh, Gerrit of Henk, wie die heette. Als we nou nog op vakantie gaan, dan wordt het een hotelletje. Ja. Dus stond het ding te koop, maar uh, ja, in Frankrijk was hij eigenlijk niet te verkopen, want dan zou hij aan Franse mensen ingevoerd moeten worden. En dat kost dan weer uh, wat dat hele ding waard is, ja. zeg maar. Komt er dan bij. Dus die stond daar maar. En uh, nou, dus zei die uh, van, uh, ja, een geweldig ding. Volgens mij is het wat je zoekt. En uh, nou, toen heb ik contact gelegd. En toen heb ik hem gekocht. Ja, Nou, je bent dus zelf uh, woonachtig in het uh, Brabantse land, zoals je dat ja. zelf net al zei. Ja? En, en wanneer is dan de, de, de keuze gemaakt van... oké, okay, ik heb een camper nu gekocht, een mooi busje, 35 jaar oud... en ik ga gewoon in Nederland kamperen? Nou, uh, ik heb uh, inmiddels een, een, een, een nieuwe, een hele lieve nieuwe vriendin. En uh, die, uh, ja, nou ja, goed, die, die, die, ken, ik, die ken ik slechts pas, pas twee maanden, zeg maar. Ja. En... Uh, nou, uh, die, is, die, die komt hier nou in het Brabantse land, die komt uit het, uh, uit het noorden, die komt uit het Kampen. Mm -hmm. En uh, die komt hier in dit Brabantse land en die, is, die valt van de ene verbazing in de andere. Den bos en, en gewoon aan de Maas lekker uh, een gastelletje opzetten, eten, drinken. Tussen de koeien zit je dan. Tussen de schapen, tussen de paden, aan het water, lekker zwemmen. 20, 25 graden. Uh, uh, uh, Even naar de bos, op het terras, gisteravond ook komen mensen tegen. Raken we aan de praat. En die komen van de week gewoon eten bij ons aan de maas. Ja, wat goed zeg, wat gezellig. Nou, en en, en, en ja, zit je in Frankrijk, dan, en, en, maar ik, ik heb van Frans op school gehad een paar jaar. Maar, maar ja, echt om goed communiceren Kun je met die Fransen, nee. bovendien willen ze dat niet. Zeggen een taalbarrière. Ja. Nou ja, nou, nou, taalbarrière, ze verrekken het ook gewoon. Ja, ja. De meeste Fransen. Dus die zeggen, die zeggen gewoon: als je in Frankrijk komt, dan moet je maar Frans praten. Ja. Ja, dus, dus, dus nou ja. Maar het gaat allemaal heel gemakkelijk. Bovendien inderdaad ook over. Ja, het, het, uh, De meeste dagen kosten 0 euro. Mm -hmm. <laughs> ik ja. het niet Dat het belangrijk is, maar dus, dat is natuurlijk dus leuk, dat je dus je behoeftes kunt invullen zonder dat het iets kost. Ja, ja. En je hebt dus ook een mooie camping als ik het zo hoor, een mooi plekje heb je. Nou, in het wild. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Het heet in het wild en het is in het wild. Ja, maar is dat dan een soort van uh, zelfgevonden plekje waar je lekker illegaal staat? Of, uh... Nee, je kan je gewoon aan de Maas, je kan je overal kun je gewoon, uh, kan je gewoon gaan staan. En dat doen ook heel veel uh, mensen met, met, met kleine tentjes, vissers en zo. Doen dat heel erg niet, niet massaal, mm -hmm. maar, maar hier en daar zo. Tussen, uh, ja, tussen, uh, zeg maar tussen megen. Aan de Maas. En, en, en een bos en verder zo. Heb je meerdere plekken waar je, waar je, dus naar, beneden, waar je, waar je naar de Maas toe kan? Ja, makkelijk. Ja. We hebben ook een plekje, daar kan je zo met de auto naar beneden rijden. En dan, en dan laai je alles uit: uh, gaststelletje, koelboxen en zo. En, nou, dan, uh, en dan, uh, dan heb je zo'n zo zo zo natuurlijk zandstrandje. Heb je daar uitgesleten gewoon aan die rivier? Het is gewoon strand. En ja. nou, dan komen de bootjes voorbij, Zwaar je naar de bootjes, eten en drinken en uh, de koeien lopen er. En dan komen mensen ook, daar, daar komen dan mensen ook gewoon recreëren, zo, zeg maar. Ja, ja. Ik hoor het al, Rob. Je hebt het helemaal naar je zin, daar. Ja. Dus, dus, uh, ik zou, geen, ik... ge, geen, geen wensen. Dus als je geen wensen hebt... Hebben nou, ik heb een vriend. Ja. En die beheert een camping aan de Middellandse Zee... bij Montpellier in Frankrijk. Uh -huh. Nou, die heb ik al een aantal keren aan de lijn gehad. Hij heeft me uitgenodigd. Ik zou eigenlijk ook gaan. Maar eh, krijgen we krijgen het niet voor elkaar. Ik heb hem gebeld. en zei, Jan, sorry. Maar hoeveel, het is 35 graden daarna. Veel te heet. En, en we moeten 3000 kilometer rijden en we hebben hier geen mensen. Ja. Maar goed, je hebt het vroeger wel meerdere keren gedaan, natuurlijk. Want je Jawel, blijft... daarom, daarom ja. ken ik het verschil. Ja, ook. Ja. ja, precies. Nou, mooi dat je zo kan genieten dicht bij, dicht bij huis. Ja, heerlijk. Bl bl bl Blijf wat lekker doen. En, en, en, en even over het vorige gesprek: vrijheid ja. zit gewoon in je hoofd en zit hem niet in regels of camera's, zou ik even zeggen nog. Oké, okay. nou, bij deze. Ja. Dank je wel, Rob. En geniet okay. van, uh, van, uh, van de camper uh, langs, de, langs de Maas. Oké, okay, Goeienacht dat nog. Oké, okay, daar. U kunt mee praten over de vakanties. Reizen die indruk hebben gemaakt. Bent u ver weg geweest of uh, dicht bij huis. En welke reis heeft nou veel indruk op gemaakt. En wat is nou dat ene plekje waar eigenlijk iedereen een keer geweest moet zijn? 0800 1121. We gaan naar de Beach Boys en Hawaii. Beach Boys dus en Hawaii, die apperup stopte, maar wel een hele leuke plaat. En Hawaii is natuurlijk ook een vakantie. Ja, een, een, een prachtige plek om naartoe te gaan. Mooi plaat van de Beach Boys dus. Ik ga naar Geert. Goedenacht. Goedenacht. Geert, jij hebt ook een, een vakantie. Ja, een, een, een vakantie die indruk heeft gemaakt, denk ik. Hè? Ja, ik, uh, mijn vrouw is uh, in 2007 gestorven. Mm -hmm. Zij was dus geboren in Indonesië. En uh, zij vroeg dus uh, of ik dus een actie op wilde zetten uh, om daar de school te sturen waar wij niet in 91 geweest zijn. En zij was lerares ja yeah. En uh, daar is ze dus uh, geweest. En daar, zijn we, daar, daar ben ik dus... Uh, op zoek geweest naar die school en dat is een heel lang verhaal, ik ben er dus vier keer geweest op het ogenblik en de school is nu een heel eind zelfsupporting en genereert inkomsten en dat is het succes van de afdeling en dat heb ik de, van het werk en dat heb ik dus kunnen bereiken met behulp van Wilde Ganzen. Ja, maar er die, die, die, die was een soort een wens van je vrouw dan ook en heb je dan de, die wens zeg maar uitgevoerd toen ze, toen ze overleden was? Ja. Toen ben je daar naartoe gegaan? Toen het gegaan... was, dan hebben wij dus een koffietafel gehouden hier. En uh, die koffietafel die had voor vrienden en familieleden 2000 euro opgebracht. En toen ben ik dus met Wilde Gansen in contact gekomen. En toen hebben we die, die 2000 uh, euro, die hebben kunnen vergroten tot 38.000 euro. En dat geld dat heeft die huissers gekregen. En, en Wilde Gansen is een organisatie? Wilde Gansen is een organisatie die doet voor klein uh, ontwikkelingswerk. Oké. Okay. En die komt ook regelmatig via uh, eu te behoren, te beluisteren. Oké. Okay. En, en je hebt dus een huisartschool geadopteerd? En, uh... Ja, die huisartschool die heeft dat geld gekregen. Ja. En die heeft dus daar... Uh, in de, de kookafdeling hebben ze uitgebreid met uh, cateringtoestanden. Uh, die die hebben kunnen kopen. De naaiafdeling, daar hebben ze onder andere dus, uh, uh, borduurmachines voor kunnen kopen. en. Uh, en verder hebben ze dus een verbouwing gerealiseerd, uh, waar op Parteren een soort supermarkt gere gerealiseerd is. Nou, en dit zijn drie pijlers op die school die geld genereren en waar de school dus uh, uh, hun, hun beste beetje mee voor kunnen zetten. Ja, nou, je bent er dus naartoe een paar keer geweest, zei je net al. Ik ben en... er dus vier keer geweest. Precies. Zou... En, en ben je om die, ben reden ook, om die reden ook verliefd geworden? Ik ben, uh, ik ben verliefd erop, ja. Ik, uh, ik, ik wil weer terug, maar ik ben, dit jaar ben ik dus uh, tegengehouden door het vallen met de fiets. En ben ik dus uh, vanaf Koeniginnedag uh, in het ziekenhuis terechtgekomen en daar heb ik drie maanden gelegen. Ach. En dan nou moet ik dus in uh, november dus een nieuwe heup laten zetten. Maar als dat hele spulletje dus weer voorbij is, dan ga ik weer. Gaat, ja. En wat is er zo mooi aan de plaats uh, Solo in Indonesië, dus waar die huisartschool staat? Nou, de, de, de, uh, het leuke is, dat het is een katholieke school. Mm -hmm. En uh, de school staat uh, in een, uh, midden in een miljoenenstad, solo. Yeah. En uh, je ziet dus dat die school wil vechten om een eigen behoud in, in een toch een islamitische omgeving. En uh, dankzij deze actie die we dus uh, rond hebben gekregen, is dat gelukt. En, uh, en daar krijg je dus een, een, een soort uh, spontaan... Idealisme, wat, uh, wat zich ontwikkelt bij de mensen. En ook als je daarmee contact hebt. Uh, nou ja, dan uh, op het ogenblik is het zo dat ik als ik kom dan word ik aan de water gelegd natuurlijk. Dat is duidelijk. Ja. Maar, uh, maar de omgeving, kunt u die omschrijven? In het, dus... De omgeving het, het ligt in de buurt van de Merapi. De school zit in de stad. De... Uh, school heeft dus uh, hoe kan ik die omschrijven ja in die, in die stad hebben ze contacten met uh, uh, met, met andere uh, organisaties zoals Admi Admi is dus een, uh, een organisatie die uh, in Duitsland en Indonesië werken heel erg samen en dan hebben ze dus contactpunten op politiek bedrijfsleven en uh, uh, andere vormen van samenwerking en, en, en in de industrie. En uh, dan zie je dus hoe ze dus nieuwe gebouwen aan het optrekken zijn. Daar zit natuurlijk veel meer geld achter als bij die de huissenschool. Mm -hmm. Maar uh, toch werken ze samen met elkaar. Ja, maar het is dus een prachtige, prachtige plaats daar in Soda, als ik het zo begrijp. Je ja, gaat er graag dit, naartoe. Dit ook... Alleen ja, maar om... het is ook heel erg slim hoe, hoe die Patrick Jesuiten dat uh, gedaan hebben vroeger. Toen dus op een gegeven moment... Uh, Soukardon zei van uh, iedereen uh, moet zich naturaliseren of het land uit. Toen hebben de Jesuiten die hebben gezegd van nou wij laten ons naturaliseren. En het resultaat is dat zij dus nooit het land uit zijn gegaan. En het resultaat is dat zij dus de contacten met de overheden, uh, zowel uh, kerkelijk als uh, maatschappelijk, uh, hebben aangehouden. En uh, daar, uh, daar, daardoor zijn de Jesuiten daar dus actief. Ja. Ja. En u heeft er dus een mooi project aan overgehouden, inderdaad, van de huishoudschool. Ja. ja. Mag ik u dan uh, bij de volgende keer, als u weer gaat, een, een mooie reis toewensen? Ja, uh, ik uh, moet eerst wachten tot ik een nieuwe heup heb Precies. gekregen. En dan ja, moet, nou, ik, en... moet ik daar weer van beter worden. en uh, uh, Dan ben ik wel uh, weer van plan om te gaan. Precies. Sterkte dan met, met de heup. en, uh, en als... Ja. En, en bedankt voor uw verhaal. Oké. Okay. Dag Geert. Dag. U kunt meepraten over uw uh, ja, vakantie die indruk heeft gemaakt. Een plek waar u uh, van zegt, nou, daar moet je absoluut geweest zijn. Bel hem door via 0800-1121. Gaan we naar muziek waarvan ik zeg, nou, dit past wel bij iedere vakantie. Op iedere plek waar je bent. Muziek van Jack Johnson. Dit is Breakdown in de Nacht op 1. I hope this old train breaks down. Then I could take a walk around. See what there is to see. Time is just a melody, with all the people in the street walking fast as the feet can take 'em. I just roll through town, and though my window's got a view, well the frame I'm look through seems to have no concern for now. So for now. Screams out loud Said I'd be gonna crawl westbound So I don't even make a sound Cause it's gonna sting me when I leave this town And all the people in the street that I never get to meet These tracks don't bend somehow And I got no time that I got to get to where I don't need to be Let me break on down. But you can't stop nothing if you got no control of the thoughts in your mind that you kept, and you know. You don't know nothing, but you don't need to know. The wisdom's in the trees, not the glass windows. You can't stop wishing if you don't let go. The things that you find and you lose and you know. You keep on rolling, put the moment on hold. The frames too bright, so put the blinds down. Je bezingt Jack Johnson dat hij hoopt dat hij uh, treinperk krijgt. Zodat hij ja, eigenlijk gewoon waar hij dan strand met de trein op onderzoek uit kan in dat land. Dus op zoek naar mooie plaatsen. Jack Johnson dus met Breakdown. Een plaat uit, uh, van zijn album uit 2005. Een van zijn eerste albums. Ik ga naar Arno. Goedenacht. Ja, goedenavond. Arno, jij bent een, een zeevaarder. Ik was een zeevaarder. Je was een zeevaarder. Ik een nou internationaal chauffeur. Dus ik zit nou door de hele Europa heen. Dus jij hebt het water verhaald voor de weg? ja. Maar op het water heb je wel hele mooie... Uh... Nou, ik ben over de hele wereld heen geweest. In Amerika, Zuid-Amerika, Hawaii, uh, Indonesië, Alaska, noem maar op allemaal. Zo. Dan, ja. dan lijkt me best moeilijk om, uh, als je zo'n uitzending hoort vannacht... dat je dan denkt van ja, ik moet even een mooie plek benoemen. Ja, nou ja, dat is toch... Uh, ja, Alaska is heel indrukwekkend. Maar uh, Noorwegen, dat, uh, daar heb ik zes maanden gezeten. En dan heb ik door die fjorden heen gevaren. met hele grote booreilanden. Maar als je dan daar ziet. met een, met een sleeboot was dat. en als je daar ziet. die hoge fjorden zo. kaasrecht en, en, en, en noem maar op allemaal. Het is. Uh, een voorganger zei het ook al. het is een onwijs. ruig gebied. En, uh, dat heeft toch wel het meeste indruk gemaakt. En uh, twee jaar terug zijn we toch wel. ben uh, met ik met mijn vrouw. Uh, met een uh, campertje de, toch weer door die fjorden heen gegaan. Uh, een beetje gevolgd richting de vangen en bergen. Zo, wat gaaf. Want het is wel leuk dan. Heb je het van twee kanten soort gezien? Je hebt het vanaf de boot een beetje meegekregen. Ja, nou van de, van de boot is het. Uh, vond ik het mooier eigenlijk als via de weg. <laughs> ja, echt waar? Ja. Omdat je dan pas ziet hoe, hoe uh, imposant hoe en hoe hoog het is. Het is. Hoe mensen ja. het is. Zo hoog en zo stijl en. En zo'n mooi helder water, ja, dat zie je van bovenaf, uh, met, een, uh, met je autootje zie je dat ook wel. En er zijn uh, uh, wegen bij waar je uh, niet met een caravan en uh, met een bus doorheen kan of zoiets, maar echt met een klein campertje. Dat, dat staat ook aangegeven. Dat je de, de, de, zo'n smalle wegen, als je dan een te, een tegenligger aankomt, dan heb je een probleem. Dan moet je eens achteruit terug. Ja, dan moet je een stukje achteruit terug waar een klein beetje breed is. Waar je dan uh, met elkaar uh, kan passeren. Ja. En hoe, hoe kom je dan achter zulke soort weggetjes? Zijn het dan dat je daar toevallig rijdt en dat je denkt... Hey, de bollefooi, dan... gewoon bollefooi van uh, Hier gaan we linksaf, hier gaan we rechts af. En uh, dat is het mooie van, van, van Noorwegen en uh, die andere Scandinavische landen. Dus geen dikke reisgidsen, maar gewoon op de bollefooi ja, gaan. Ja, op de bollefooi. Ja. We, hebben, we hadden echt niks gepland en uh, je kan echt daar uh, wild in de natuur staan. Uh, we hebben ook wel een lander gezien. We hebben gewoon midden in het bos hebben gestaan. Maar ja, dat uh, zei je een voorganger ook al, je moet gewoon alles netjes schoon houden. Ja. En, ja, precies. En het lijkt me ook als je daar dus bent, dat je dat, dat je ook niet anders wil. Dat je dat bijna automatisch gewoon doet, omdat je denkt, ja, ja, dit dat is zo mooi. Ja. ja, dat doe je automatisch. Ja, dat doe je automatisch. Maar dat is wel zo uh, verschrikkelijk mooi. En uh, ik hoorde iets van muggenplagen, maar wij zaten uh, in uh, begin september We hebben weinig was gehad van muggen. Maar het was wel koud en regenachtig, maar dus het is gewoon, uh, je wordt er stil van. Ja, een prachtige plek. Noorwegen, de Fjorden. Arno, uh, dank ja, je wel voor je, voor, je, voor je verhaal. En ik wens je nog een goede nacht. Ja, en jullie hetzelfde. Bedankt. En de, ja, de telefoon staat roodgloeiend. Want er zijn heel veel mensen die mooie reisverhalen hebben. En daarom gaan we het uh, volgende half uur gewoon nog even door met mooie reisverhalen. Dus heeft u nou een plek waarvan u zegt, daar moet je absoluut geweest zijn. Dat wil ik delen. Of een plaats waar veel, die veel indruk op u heeft gemaakt. Belt u 0800 1121. En komend half uur gaan we nog mooie reisverhalen delen via de radio.